10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Zometeen in Karo, Goedemorgen Nederland. De Griekse crisis door Nederlandse ogen. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Schaatsbond, KNSB en sportkoepel NOC NSF... hebben Almere aangewezen als topsportlocatie voor schaatsers. En daarmee vallen Heeren Veen en Zoetermeer voorlopig af. Kees den Bakker van het transportium Zoetermeer. We hebben natuurlijk op argumenten geprobeerd onze zaak over te brengen. Dat is uh, uh, niet, uh, niet gelukt. Uh, wij gaan wel in beroep. Dat, uh, dat zult u begrijpen, want de procedure uh, is, uh, ja, is op een, uh, een onbegrijpelijke manier uh, uh, verlopen. En in mei lekte een advies uit om de nieuwe schaatstempel in Almere te laten bouwen. Veen begon vervolgens een media-offensief met steun van sporters als Sven Kramer en Epke Zonderland. KNSB en NOC-NSF waren door de rechter gedwongen een voorlopige keuze te maken. Vandaag liep die termijn af. Er komt een onderzoek naar het treinincident van afgelopen maandag bij Schiedam. Toen raakten acht passagiers onwel nadat de airco in een gestrande trein was uitgevallen. De inspectie Leefomgeving en Transport gaat kijken naar de manier waarop het treinpersoneel handelde tijdens de storing en of alle veiligheidsprocedures zijn gevolgd. De belangenorganisatie Maatschappij voor Beter OV riep de NS deze week al op om conducteurs toestemming te geven ruiten in te slaan als de airco niet meer werkt. De inspectie vindt dat geen goed idee, omdat hierdoor personeel en passagiers gevaar zouden lopen. Volgende week worden de eerste resultaten van het onderzoek naar het treinincident bij Schiedam verwacht. Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM heeft in het tweede kwartaal de resultaten iets weten te verbeteren. Het nettoverlies daalde naar 163 miljoen euro. KLM-president-directeur Camille Eurlings. Deze cijfers geven heel veel moed en maken mij optimistisch. Want als u kijkt waar wij vandaan komen, een jaar geleden, een half jaar geleden, is er een hele sterke verbetering te zien. De omzet bij Air France KLM steeg licht, er werden meer passagiers vervoerd en ook de brandstofrekening viel lager uit. Maar toch komen er nieuwe maatregelen bij Air France KLM om de kosten nog verder te verlagen. Onder meer door de aanhoudende problemen bij het vrachtvervoer, veroorzaakt door de economische crisis. De nieuwe Nederlandse tv-zender Fox start op 19 augustus met uitzenden. Ziggo-abonnees van digitale televisie kunnen de zender in ieder geval ontvangen. Fox is nog in onderhandeling met andere aanbieders van digitale televisie. Fox biedt vanaf augustus series, films en sportprogramma's. Sinds vorig jaar is Fox eigenaar van betaalzender Eredivisie Live... en bezit het concern de voetbalrechten van de Eredivisie. Vanaf augustus volgend jaar is de nieuwe zender Fox verplicht... de samenvattingen op het open net uit te zenden. Schiphol verwacht vandaag de drukste dag van het jaar. Ongeveer 178.000 mensen komen vandaag op de luchthaven. Ze vertrekken, komen aan of stappen over. Het wordt iets drukker dan de drukste dag vorig jaar, zegt Schiphol. Deze vakantiebaan verwerkt de luchthaven 15 miljoen reizigers. En de meeste gaan naar landen als Zuid-Europa, of in Zuid-Europa moet ik zeggen, of naar de Verenigde Staten. Dan het weer. Opnieuw broeierig warm, 26 tot 29 graden. In de loop van de dag neemt de kans op stevige regen en onweersbuien toe. Het kan ook gaan hagelen en soms hard regenen met forse windvlagen. Ook morgen en zondag blijft het broeierig. Soms zware onweersbuien. En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Jolanda van der Velde. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat tussen Kelpen, Oler en Gatum 2 kilometer. Dat was een aanrijding, de rijstroken zijn daar weer open. Een kapotte auto op de A67, Turnhout richting Venlo. Tussen der Heide en af het zomeren staat 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Tussen Goes en Kruiningen, keer rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Straks bij Goedemorgen Nederland, nieuw politiepistool en Georgina Verbaan. Blijf luisteren.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 Nederlander beleeft Griekse crisis van dichtbij. 40.000 agenten op cursus om nieuw dienstwapen. En het ochtentumeur van Georgina Verbaan. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen Nederland. Het Griekse parlement is gisteren akkoord gegaan met een nieuwe wet... die het mogelijk moet maken om duizenden ambtenaren te ontslaan. En daarmee voldoet het land aan alle eisen... om het volgende miljardenbedrag uit het internationale steunpakket te krijgen. Griekenland ontvangt dan weer 2,5 miljard euro... Maar uit de crisis is Griekenland nog lang niet. Wat voor invloed heeft die crisis op het leven van de Grieken? Die crisis die al zo lang duurt in de studio. Griekenland-kenner Kees Klok. Meneer Klok, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft lang in Griekenland gewoond. Uh, u verblijft er ook nog steeds uh, regelmatig. Om maar gelijk met die wet te beginnen. Al die ambtenaren die mogen ontslagen worden. Blijkbaar is het parlement ervan overtuigd... dat die harde maatregelen die opgelegd worden... ook gewoon uitgevoerd moeten worden. Ondanks de protesten. Ja, blijkbaar is het parlement ervan overtuigd dat ze het... Uh... Ja, anders het steungeld niet krijgen. Verbaast u dat dat uh, het parlement heeft besloten... om uh, de, het, al de, die ambtenaren te laten ontslaan? Ja, nou ja, of het me verbaast? Ik, het, het is natuurlijk een heel bijzondere maatregel. Want tot, tot voor kort was het volgens de Griekse grondwet... Uh, gewoon onmogelijk om ambtenaren te ontslaan. Dat was ook het probleem dat wij in het noorden, vooral met Griekenland, uh, hadden. Ja, ja, ja, het verhaal gaat natuurlijk dat Griekenland veel te veel ambtenaren zal hebben. En dat is ook wel zo. Ze hebben wel veel ambtenaren, maar het is ook weer niet zo verschrikkelijk veel als je het uh, in perspe Europees perspectief ziet. Er zijn wel landen waar heel veel meer ambtenaren zijn, zoals Italië, percentsgewijs. Ambtenaren die ook niet zo heel veel deden? Uh, dat de bureaucratie in Griekenland uh, moeizaam werkt, dat is, dat is een feit. Ja. Ja, want want het was niet voor niets dat het zo'n belangrijke eis is van de internationale gemeenschap, het IMF en alle geldverstrekkers, dat die ambtenaren echt. Ja, dat, het, was, het, is ook, kijk, het is ook een maatregel natuurlijk. De, de Griekse bureaucratie is altijd erg zwak, traditioneel zwak geweest. Heel veel mensen die benoemd werden op posten... waar ze niet terechtkwamen op grond van hun kwaliteit. Maar op grond van het feit dat ze in een bepaalde politieke partij zaten... Hè, en daar vriendjes hadden en op die partij stemden, enzovoorts, enzovoorts. Wat weer niet wegneemt dat ze niet, natuurlijk niet allemaal ongeschikt zijn. Want het wordt wel eens een beetje kalikat. Karikaturaal gesteld het beeld. Maar dat er in die Griekse ambtenarij moet worden ingegrepen, dat is duidelijk. Het probleem is Luc alleen. Je kan mensen wel ontslaan. Maar je kunt ze geen perspectief op ander werk bieden. En dat is natuurlijk het grote probleem. Ja, hoe, hoe gaat dat in dat parlement? Moet ik me voorstellen dat eigenlijk. Ieder parlementslid tegen zo'n wet is waarmee ambtenaren ontslagen kunnen worden. Maar ze hebben gewoon geen keus. Want ze hebben geen de geldverstrekkers zijn de baas. zou zeggen, Griekenland is het mes op de keel gezet door de EU. Grieken... Anders krijgen ze dat geld niet. Anders krijgen ze het geld niet. Dus in feite zou je kunnen zeggen dat Griekenland een soort kolonie van de EU geworden is. En dat wordt ook zo gevoeld door die parlementsleden? Dat wordt niet alleen door de parlementsleden zo gevoeld, maar dat wordt heel duidelijk door de bevolking ook gevoeld. Ja, maar heel concreet: wordt er dan gestemd, zoals gisteren was dat geloof ik, in het parlement met parlementsleden die zeggen: Nou ja, ik zou wel tegen willen stemmen, maar ik heb gewoon de keus niet. Ja, ik, ben, ik heb de debatten natuurlijk niet gevoeld. Geen nee, gevolg weer in maar het parlement. Het is natuurlijk zo dat, dat als je de mensen in hun hart kijkt, dan zouden ze deze maatregelen nooit hebben genomen. Altijd niet op deze manier. En. Eh, we moeten nog maar afwachten wat het bij de volgende verkiezingen voor effect gaat hebben natuurlijk. He? Dus ik, eh, ja, het mes op de keel, je kunt niet anders. En, en aan de andere kant, had Griekenland zonder die 2,5 miljard euro verder gekund die nu dus komt? Ja, ook niet. Maar de vraag is natuurlijk of we zo met die 2,5 miljard verder kunnen. Want een groot gedeelte daarvan vloeit meteen terug in de kassen van de Europese banken. En Want hoe euh, werkt dat volgens u? Nou, er zijn weer een aantal van die Griekse staatsleningen... die, uh, die afbetaald moeten worden uh, binnenkort. Met de daarbij behorende rente. Maar dus, nou goed, de, de rente is nu lager dan de rente op die oude leningen. Dus per definitie ja, gaan ze erop vooruit met een maar, nieuwe lening. maar relatief nog wel hoog. Jawel, maar het gaat al wel een stukje beter. Ja, met maar, andere woorden, ze betalen nu nog heel veel rente op de leningen. Die lossen ze af. Hm. En ze ja. betalen bijvoorbeeld iets minder rente over die nieuwe leningen. Dus ja, ja, dat is positief. Ja, ja dat, dat lijkt positief. Kijk, maar, ik probeer ook maar een lichtpuntje te ja, geven. Ja, nee, ja, ja ik, ben, ik ben ook geen econoom, historicus natuurlijk. Dus al die cijfers, het gaat je wel eens duizelen. Maar ja, als je dan weer leest in het rapport van, van Elstad... de Griekse Statistisch Bureau, wat pas uitgekomen is... dat de staatsschuld weer van 130 miljard tot 160... of 130 procent van het BNP tot 160 procent is gestegen. Dan zeg je, wat schiet je allemaal op met dat verhaal? Ja, lange termijn, lange termijn, ja, lange termijn. Ja, dus dat ja, is wat je ja, hoort. En nou, we geven Griekenland niet op. Dus dat moet weer ja, ook wel een goed gevoel zijn. We geven Griekenland niet op, maar we laten Griekenland... althans, dat is toch wel het gevoel bij de bevolking... Langzaam, lang, heel langzaam verdrinken. U komt er vaak, u heeft er gewoond. Uh, die crisis duurt inmiddels al... Nou, nou vanaf uh, eind 2009. Hè, loop van 2009 zijn de eerste verschijnselen. Toen, toen kwam, het, kwam het verhaal natuurlijk uh, naar voren. Toen... Uh, en ja, toen is die crisis oké okay gezet. Is er iemand die niet geraakt is door de crisis in Griekenland? Het waren natuurlijk eerst de allerarmsten, nu komen daar heel veel ambtenaren bij. Maar... Uh, uh, nou, de, de, de, de groep waar natuurlijk de maatschappij toch economisch heel veel belang bij heeft, dat is de, de middengroepen, die zijn, die zijn eigenlijk in Griekenland gedecimeerd. Dat is, die is enorm hard getroffen. Dus, dus je hebt alleen nog een soort elite? Een, en een soort elite onder... die natuurlijk in elk land onder alle omstandigheden altijd, altijd in vindt. de dans ontspringt, want die hebben dat allemaal wel goed voor elkaar. Of minder goed, maar... In ieder geval, hè, en dan en de rest lijkt er enorm onder. Hoe merkt u dat? Wat merk je daarvan? Nou, dat merk je bijvoorbeeld euh, door dat Grieken. Hè, Traditioneel gaan die tussen 1 en 15 augustus gaan, heel veel Grieken met vakantie. Het binnenlandstoerisme, het buitenlandstoerisme toerisme niet... maar het binnenlandstoerisme toerisme ligt vrijwel helemaal op zijn rug. Ik ken mensen uit mijn eigen vriendenkring... en dat zijn dan gepensioneerd hoogleraren of docenten... mensen echt met een voor, hè, relatief voor Griekse begrippen... behoorlijk salaris en een behoorlijk pensioen. Tot, tot de crisis kwam, uh, die, die, ja, als ze nog een buitenhuisje hebben... In, uh, ik zit dan in Thessaloniki, dus dat is, dan gaan ze naar Halkidiki... dat is het vakantiegebied buiten Thessaloniki. Die gaan dan de zomer daar maar zitten. En maar he, de, de reisjes die ze vroeger maakten... we gaan eens dus een weekje naar Rodos, we gaan eens dus een weekje naar Creta... we gaan dus eens uh, een weekje naar Rome, dat soort dingen... dat is grotendeels verdwenen, dat, uh, dat doet men niet meer. He, dat is een van die dingen... Nou ja, je merkt het aan andere dingen. Een, een, een schrijnend voorbeeld van, op, ik weet niet precies met welk eiland, maar een boer. Die was op zijn land aan het werk. En die wordt door een adder gebeten. Nou ja, dat komt wel meer voor. Dus die man die gaat naar het gezondheidscentrum voor een injectie. En uh, ja, dat was geen serum, want het geld was op. Dus er was geen serum. Nou ja, dan is hij nog wel uh, met grote haast naar een uh, ziekenhuis op een naburig eiland uh, vervoerd. Maar de man was al wat op leeftijd en heeft het niet gehaald. Ja, dat zijn natuurlijk heel schrijnende dingen. Wat ziet de Nederlandse toerist die nu uh, bijvoorbeeld op Creta uh, op vakantie is? Nou, die, zal, schrijnende er... Armoede. Nou, die zal, er, zal er niet zo heel veel van merken. In de eerste plaats, Grieken hebben we wel zoiets als axioprapia. Dat wil zeggen, al ben je straatarm, je laat het niet blijken. Tegenover de buitenwereld, het is wat dat betreft een trots volk. Maar uh, ja, de Grieken zijn ook heel gastvrij tegenover toeristen. Dus he, je wordt daar door een vriendelijke ober of een leuk meisje... wat je daar bediend dat, dat die man misschien 200 euro in de maand verdient... en de rest van voor je het moet hebben als die gegeven worden. Dat, dat merk je niet, dat zie je niet. Dus als toerist merk je in feite weinig uh, ervan. He, je ziet ook wel Grieken op een terras zitten. Je ziet niet dat ze, laten we zeggen, drie uur lang op één bakje koffie zitten. He, dus dan denk je, jongen, jongen, jongen, dat valt wel mee We met die crisis. We allemaal nog op... Uh, he, want ja, al die terrassen zitten die vol. prachtige haven beskijken. van Thessaloniki. Ja, precies. En, het, het, het, geweldig. Maar als je na he, zo'n hele dag zou kunnen kijken in de la van de Kastelein... en wat de omzet is geweest, dan valt dat heel erg tegen. Maar het land functioneert nog wel. En de mensen functioneren nou, ook nog. Alleen het is op een veel lager niveau. Het, ja, en het is natuurlijk functioneren... Eh, er zijn dus is nu weer een golf van staking. Onder andere tegen het, uh, tegen het ontslaan van ambtenaren. Ook tegen de, de gang van zaken in de ziekenhuizen. Twee dagen geleden, ja, twee dagen geleden was er een algemene staking in de ziekenhuizen. Dat is uh, een beetje achterhoedengevechten, geloof ik. Ja, Dat is een beetje symboolstakingen. Nou ja, goed, Afgezien van even over die toeristen, daar merken toeristen natuurlijk vrij weinig van. Je denkt dat het land functioneert. Uh, als er een staking is, dan laten ze de toeristenbussen zoveel mogelijk toch wel doorrijden. Dus, maar als je in Griekenland woont, dan zie je dat een heleboel dingen steeds minder of op een steeds lager niveau functioneren. En, en dat de gezondheidszorg was altijd al enigszins chaotisch. Maar dat is nu een, ja, dat is nu een, een, een dramatische prijzen. Ja, puinhoop, chaotisch, maar ook. Corrupt. En dat is iets wat wij, zeg maar nogmaals wij... tussen aanhouders ja. in Noord-Europa, zo ja, gestoken heeft... Ja. dat ja. er een hoop dingen wel opgelost zijn moeten en kunnen worden. En dat er nu onder het mom van, ja, maar ze hebben het allemaal zo slecht, uh, dat we helemaal niet ja, meer durven. Kijk, nee, we moeten onze ogen niet sluiten voor de negatieve kanten, maar de corruptie los je natuurlijk niet op door dat land in, in, in, in chaos en in de armoede te storten. Nou ja, nou, strengere dan, belastingambtenaren aanstellen die goed op les zijn geweest in andere landen waar het wel op orde is. Nou ja. Kritisch kijken naar artsen die onder de tafel heel veel geld krijgen. Dat, dat wordt je, ook wel gedaan hoor. Dat, dat, dat met met name de afgelopen maanden, het afgelopen jaar... zijn er behoorlijk wat artsen... Uh, gearresteerd wegens het aannemen van een envelopje. Hè. En dat, dat uh, slimme mensen zeiden van nou, uh, die arts vraagt geld. We gaan dat doen, maar wel met gemerkt geld. En dat de politie daarna de betrokkenen arresteerde. Daar zijn ook veroordelingen voor. Het is zelfs zo dat, ja, in mijn ogen, er zelfs extreme veroordelingen zijn geweest. De burgemeester van Thessaloniki, de voormalige burgemeester... werd ervan beschuldigd, uh, een, een, een, een bedrag van van 17 miljoen, geloof ik, te hebben verduisterd. Uh, hij ontkent dat zelf. Uh, er is op zijn rekening ook nooit iets uh, teruggevonden. Maar goed, dat zegt ja, nog niks. Maar die man heeft gewoon levenslang gekregen. En dat zijn natuurlijk straffen waar we hier in Nederland... even van staan te kijken. Ik zie dat hier voor corruptiegevallen nog niet direct gebeuren. Dus dat wordt wel aangepakt, maar in Griekenland... een van de grote problemen in Griekenland is efficiëntie. Als ik je nou kijk, als hier in Nederland... He, onze belastingdienst is ook niet de meest efficiënte die er ter wereld is... maar die werkt een stuk efficiënter. Als jij alleen maar je salarisje verdient... en je hebt verder geen eigen huis en je hebt geen andere bezonjes... Nou ja, dan, wordt dat ge dan hoef jij niet iedere jaar een, een, een, een formulier in te vullen. Alle Grieken van die, he, die, die, die geld verdienen in zijn of pensioen hebben... Een... ook al die, die, die, die pensioentrekkertjes die, die 600 euro in de maand verdienen... Wat, waar de belasting wordt afgehaald en die verder geen enkel inkomen hebben... die moeten allemaal elk jaar moeten ze er een, een, een enorm ingewisseld dus dat belasting... dat kan verbeterd worden? Ja, en, dat, is, en die, dat kan verbeterd worden. Want dat is zoveel, dat is zo massa... dat de belastingdienst die moet inkrimpen... dat nooit van zijn leven op een tijdige manier... efficiënt kan verwerken. Nou, dat is dus zoveel op dat soort terrein te winnen. We ja, zijn het allemaal met elkaar eens... dat uh, om uit een crisis te komen... dat je door een dal moet. Ja. Dat, dat lijkt me duidelijk. De vraag is nu... is het dal waar Griekenland doorheen moet te diep? Ik denk dat het de dal... Ja, te diep. Dat kan je natuurlijk pas achteraf zeggen. Hè? Als, je, als ze de maar ja, U, maar, u maar, heeft er gewoond, u komt er vaak. Ik, u bent kennis, zegt dit. u van. Nou ja, ik ben kenner van de geschiedenis. Maar. Nou ja, u niet bent van de toekomst. Als ik de situatie in Griekenland nu zie. zoals het nu gaat. er zijn hier en daar een paar lichtpuntjes. Uh, maar ik, ik, ik denk dat. Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik, ik zie op dit moment Griekenland uh, nog niet uit dat dal klimmen. Dezelfde, dezelfde. Maar laat ik het anders vragen. Stel dat het vanaf nu af aan beter gaat... en er zijn aanwijzingen dat het toch heel erg langzaam dat... maar zeker iets beter gaat... is dan het dal te diep geweest? Is de prijs te hoog geweest? Of nou, is dit ik... gewoon echt de prijs die het nog eenmaal heeft gekost? Ik denk Een dat... paar magere jaren? Nou, waar we het nog niet over gehad hebben... is bijvoorbeeld de opkomst van de nazi-partij in Griekenland. Ja, het extremisme aan beide kanten. Ja. van de. Ja, maar dan vooral aan de nazi Eergisteren hebben ze voedsel uitgedeeld vanuit het hoofdkantoor in Athene. En daar heeft men op luide toon, heeft men met luidsprekers aan de muur... en ook meegezongen, het Griekse versie van het Horst-Wessellied gezongen. Ja, maar goed, dat heb je natuurlijk altijd in tijden van crisis. Hè? Dat er, ja, maar de... zo extreem als het nu gaat in Griekenland... heb ik het toch de afgelopen twintig jaar in Europa niet gezien. Wanneer gaat u weer terug? Ik ga in, nou ja, als alles loopt zoals bedoeld... ga ik in, uh, in de loop van oktober ga ik weer voor uh, een hele lange tijd daarheen. Als het tenminste niet al te veel chaos is. Goed, ik nodig u uh, weer uit om uh, het vervolg van deze crisis te verhalen aan ons. Griekenland-kenner Kees Klok was dat, dank u wel. Zometeen de politie neemt na 30 jaar afscheid... van het vertrouwde dienstwapen, de Walter P5. Maar nu eerst het ochtendumeur van Georgina Verbaan. Hij schijnt. Oh, het schijnt, die harten. Ik moet vrolijk zijn. Ach, oh, wat zijn die zonnestralen dwingend. Nou ja, waarom zijn mijn vier vrienden aan het werk? Waarom ik niet? Ik mag niet klagen. Ik, ik hoor het heel vaak als ik iemand vraag hoe het gaat. Ik mag niet klagen. Nou, ze mogen voor mij best klagen. Ik wil ook wel eens klagen. Maar je doet het niet, hè? Nee. Nou, ik speel een beetje met het idee om een bom op Facebook te gooien. Gewoon om er bij wijze van experimenten te melden dat ik me eenzaam voel. En bovendien is het zo... Nou, soms. Ah, nee, je doet het niet, hè? Nee. Laat ik nou gewoon even door mijn tijdlijn scrollen. Even kijken wat iedereen aan het doen is. Misschien kan ik ergens inhaken. Oh, even die pizza uit oven overtrekken. Hé, hey, nou... Kijk, Gerlee aan de kinderen naast een kunstige gevouwen handdoek in de vorm van een zwaan. Oh, ja, het is vakantie, Dat kun je niet echt inhaken. Hm? Mooie badkamer. Ah, Facebook is een etalage. Als ik daar eenzaamheid in leg, rent iedereen mijn winkel voorbij. Presentatie is alles op Facebook. Als je op... Als je op het oerzaaie zilveren huwelijk van je oom Co en tante Dini ziet... dan neem je gewoon een foto van jezelf met een glaasje wijn... en je niet per definitie onoogelijk... Ah, nu nog een keer, sorry. Presentatie is alles op Facebook... Als je op het oerzaaie zilveren huwelijk van je oom en tante Dini zit... ...neem je gewoon een foto van jezelf met een glaasje wijn... ...en je niet per definitie onogelijke nichtje Lara. Wat zeg ik? Niet één, minstens drie. De echt enthousiaste foto's kieper je de prullenbak in, want rimpels ...en over de laatste, met het perfect vastgespijkerde grimas ...trek je een zonnig filtertje. Even bijsnijden om die schaalgevulde eieren erachter... Hm. ...even bijsnijden om die... Ah, waarom nou toch? Even bijsnijden om die schaalgevulde eieren in de achtergrond eraf te krijgen... ...posten, liken, everybody happy ja, op Facebook mag je van alles delen, maar het moet wel een beetje leuk blijven. Ja, verdriet mag je delen. Het verlies van een dierbare, een dood huisdier, een ziekte. dat kan je delen, maar het moet je wel overkomen zijn. Hè? Nee, het mag niet je eigen schuld zijn. Ja, Eens maar het misschien natuurlijk wel een beetje mijn eigen... Ja. Nou, oh, nou, tenzij het grappig is. Hè? Als je in een, uh, in een zwembad valt bijvoorbeeld. Ja, heb ik nog iets grappigs gedaan? is daar beeld van. Ja. Ja. Ah, nee, schrijnend. Moet ik niet doen. Ja, ook qua fysieke ongemakken ben je beperkt. Hm? Gebroken been, slijmbeursontsteking, muisarm, geen probleem, lekker updaten. Maar genitale fratten, aan en gistinfecties, computer zegt no. Ach, het is echt een hele vieze plastic pizza. Nou, nou, zit dan nou werkelijk iedereen te barbecueën met elkaar? Oh. Oh nee, ook mensen in de chic restaurants, culinaire types, kunstig opgemaakt bord, terrasje, terrasje, bootje. Oh, ik moet naar de kapper. Nou, dit is echt niet tevreden. Goh, ik ga wel weer gewoon ergens alleen wat eten en dan uh, maak ik daar een foto van en dan noem ik het me-time. Ja. Dat was het ochtendhumeur van Georgina Verbaan. Maandag horen we hoe Hans Beum wakker is geworden. Stop thinking about tomorrow, Fleetwood Mac was dat. Wij gaan praten over het nieuwe dienstwapen van de politie. De Walter P5 wordt ingeruild voor de Walter P99Q. De eerste agenten volgen momenteel een cursus om te wennen aan dat nieuwe dienstpistool. En als het goed is hebben we aan de telefoon Gerrit van der Kamp van de politiebond ACP. We waren op zoek naar hem, maar dat is nog niet gelukt, zie ik aan de andere kant van het glas. Dus ik stel voor dat we nog even naar wat muziek gaan luisteren. Heated like a sauna, penetrating through your body ma um, uh. rhythmically we massage ya, uh. with hip-hop mix up with what's what uh? so yes, yes, y'all, yo. you know we never stop, we never rest, y'all, so The black and keep it funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it, Tab rock rhymes up, uh, one, two, three, four, several times up. Uh, heavy rotation play by every kind kinda. Uh, radio station blessing every mind up. Uh, we crossing boundaries like every day. New Hoppy Bobby Bobby being the on the bay. We got we got tab magnifications. Tab magnified like every day. Yes uh. yes y'all, you know we never stop, we never rest y'all. The blacker bees and the will keep it funky fresh y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. So Say yeah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 Bas Canada van de Black Eyed Peas. We hadden dus graag willen praten over dat nieuwe dienstwapen van de politie. Maar helaas, we hebben geen telefonisch contact kunnen krijgen... met Gerrit van der Kamp van de politiebond ACP. Voor uw informatie, er komt dus een nieuw wapen. 40.000 agenten moeten allemaal op cursus... zodat ze goed en veilig met dat wapen kunnen omgaan. En dat willen we ook allemaal. Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van ons programma. Caro, goedemorgen Nederland. Maar straks ga jij verder, naar Ida met lijn 1. Dat klopt. En nog steeds in de studio. Vanaf volgende week weer uh, door het land met de bus. De bus doet het weer dan? Ja, eindelijk. <laughs> en we gaan een eind maken aan neppolitici. Tenminste, dat is wat Floor Vermeulen wil. En ik kan me voorstellen dat je denkt: wat zijn neppolitici? Dat uh, hoor je straks allemaal in lijn 1. Dat gaan wij dan uh, horen. Dit is Radio 1. Maar nu eerst het internationaal met Mark Visser. Het Transportium Zoetermeer gaat in beroep tegen de keuze van Schaatsbond KNSB en Sportkoepel NOC-NSF. voor Almere als topsportlocatie voor schaatsers. Dat zei Kees Den Bakker van het Transportium op deze zender in het Radio 1-journaal. Transportium Zoetermeer ziet onder meer samenwerkingsmogelijkheden met Tialf in Heerenveen, de andere afgevallen kandidaat.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 Fox biedt vanaf volgende maand series, films en sportprogramma's aan. Dat is het belangrijkste nieuws. En er is nog steeds verkeersinformatie, Jolanda van der Velde bij de AWB. Het is nu een kapotte vrachtwagen op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwouderdorp, staat 2 kilometer, de rechte is daar dicht. Op de A67, Turnhout richting Venlo. Tussen knopen Leendeheide en af het zomeren 4 kilometer. En ook vertraging tussen Goes en Kruiningen-Eerseken. Daar rijden geen treinen vanwege een aanrijding. De vertragingstijd kan oplopen tot meer dan een uur. Het is half elf geweest, nu op Radio 1, NTR met Lijn 1. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida Orange. Onze volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad en provinciale staten hebben het druk. Daarom krijgen zij hulp van de duo-raadsleden, burgerraadsleden... fractievertegenwoordigers, steunfractieleden... en meer niet gekozen semi-volksvertegenwoordigers... Oftewel nep-politici, zoals een van onze gasten ze noemt. Onze volksvertegenwoordigers huren als het ware mensen in om de werkdruk te verminderen. Ja, en dat kost geld, onkostenvergoedingen, reiskosten. Dat kan je allemaal besparen door deze pseudopolitici wettelijk te verbieden. Maar ja, is dat wel verstandig? Want het betekent dat onze volksvertegenwoordigers het nog drukker krijgen dan ze het al hebben. En vaak doen lokale politici hun politieke werk naast een fulltime baan. De vraag nu is dan ook: Moeten we een eind maken aan deze nep-politici? Bel ons 0800 1121. Twitter kan ook hashtag lijn1. Mailen kan naar lijn 1 en, en kijk mee via de webcam lijn1.ntr.nl. We hebben allemaal iemand nodig. Gemeenteraadsleden, die hebben ook iemand nodig. Een deelgemeenteraadslid. En daar gaan we het over hebben vandaag in lijn 1. Bij mij in de studio Floor Vermeulen, voorzitter VVD-fractie in provinciale, sta provinciale Staten van Zuid-Holland. En Hans Staphorsius, deelraadslid voor GroenLinks in amsterdam west Meneer Vermeulen, goedemorgen. goedemorgen. Ik begin bij u, want u schreef gisteren in een, in een in dagblad trouw een opiniestuk... Mm -hmm. Als het er nu ligt, moet er een eind komen aan de nep-politici. Wie bedoelt u dan precies? Nou ja, eigenlijk mensen die werk doen van volksvertegenwoordigers, maar niet gekozen zijn. En uh, die mensen die zitten in gemeenteraden en in provinciale staten en uh, doen werk in commissies um, waar eigenlijk uh, raadsleden en statenleden uh, voor zouden moeten staan. En dat is uh, iets waarvan ik uh, denk dat dat niet zou moeten gebeuren. Uh, ook omdat we landelijk, uh, ook als VVD, zeggen, er moeten minder politici komen. Nou ja, daar maak ik me een beetje zorgen over. Plasterk, de minister, die maakt niet zo'n voortgang uh, met die wetsvoorstellen. Er is er ook onlangs één vastgelopen in de Eerste Kamer. Een uh, meerderheid heeft daar tegen gestemd. Uh, dus ik denk eigenlijk dat er een list verzonnen moet worden. Een wetsvoorstel en... dat er minder raadsleden moeten zijn. Ja, dat was een voorstel om, uh, om het aantal raadsleden te verminderen. En eigenlijk denk ik dat er een list moet komen van de minister. En ik denk dat door deze nep-politici af te schaffen... dat het toch het uh, doel, minder politici, dat dat toch bereikt kan worden. Dus het gaat om bezuinigen. Op deze manier wilt u bezuinigen? Uh, enerzijds gaat het om bezuinigingen. Uh, maar anderzijds gaat het ook om het principe dat werk dat uh, gedaan moet worden... echt door verkozen volksvertegenwoordigers zou moeten gebeuren. Ja. En heeft u enig idee om hoeveel mensen hebben we het dan? Ik zou het niet weten. Ik weet wel dat er bijvoorbeeld in Leiden... in de gemeenteraad uh, gaat het om, uh, om 19 uh, mensen... Bij, bij een gemeenteraad van 39. In Provinciale Staten van Zuid-Holland... heeft iedere uh, fractie recht op één uh, fractievertegenwoordiger. In Wanningsveen gaat het er om 11. Ja. Nou ja, het verschilt heel erg, maar er is niet een landelijk overzicht van. Of zo. Nee, klopt. want de redactie van Lijn 1 heeft ook erg haar best gedaan... om te kijken, is er een overzicht, kunnen we namen vinden, rugnummers... Ja, ja. Konden we niet vinden. In de studio Hans Staphorstjes. U bent zo'n net politicus... Voelt u zich ja, aangesproken? Uh, niet in die zin natuurlijk, want je bent geen nep-politicus. Maar <lacht> formeel klopt het, wij zijn niet de gekozen vertegenwoordigers. Dat zijn uh, onze fractieleden. En nou heb ik in omstandigheden dat ik maar één fractielid heb. Mijn fractievoorzitter is het enige lid van de fractie. En uh, wij hebben bijvoorbeeld uh, te maken met commissies die op dezelfde tijd plaatsvinden. Dus hij kan het nooit alleen doen. Dan kan hij gewoon niet in de commissies aanwezig zijn. Dus hij heeft gewoon onze hulp nodig. Ja. Dus wij zijn een soort hulp Sinterklaas of Zwarte Pieter, zeg maar. Maar wij zorgen <lacht> dat hij ze werk kan doen. Een ja. hulp Sinterklaas klinkt iets aardiger dan een neppoliticus, maar u zegt dat ben ik niet. Maar meneer Vermeulen zegt toch echt wel dat u een neppoliticus bent, meneer Vermeulen. Nou ja, kijk, het, het, het probleem is een beetje dat de kiezer natuurlijk heeft bepaald hoe groot politieke partijen worden in gemeenteraden. En als je daar in je eentje in zit, namens een politieke partij, dan is dat heel hard werken. Dat realiseer ik mij ook. Hè. Dat is anders dan dat je daar met z'n twaalf in zit bijvoorbeeld. Maar dat is nou eenmaal de keuze geweest van de kiezer. Um, en dan is het een beetje raar vind ik dat je achteraf als gemeenteraad dat gaat corrigeren door andere mensen in te vliegen als uh, steun. Je zou de werklast ook kunnen verkleinen... door bijvoorbeeld met andere partijen samen te werken in de commissie. Stel dat bijvoorbeeld de VVD en D66 het op 1.1 zouden zijn. Nou, Dan zouden zou die beide partijen één woordvoerder naar voren kunnen schuiven. En zo ook de werklast Even voor de verkleinen. luisteraars en ook voor mijzelf om eens helder te krijgen. Wat doet u dan, meneer Staphorstjes? U bent een duo-raadslid. Wat doet u precies? Nou, Wat wij doen, wij doen twee commissieweken hebben wij. Eén keer oriënterend, één keer... Uh, zeg maar meer inhoudelijk, hè? meer uh -huh. van uh, standpunt uitwisselen. Uh, en vervolgens komt dan twee weken later een raadsvergadering, waar de raadsleden besluiten nemen over alle dingen die in de commissies aan de orde zijn geweest. Maar daar wordt het voorwerk grotendeels gedaan. Ons fractievoorzitter, onze raadsleden, gaat altijd ook mee in een van de twee commissies. Per commissie zijn er twee uh, leden afgevaardigd. Dus wij zouden in principe maximaal vier mensen in kunnen zetten. Nou, dat is ook precies het aantal mensen wat wij inzetten. Ja. We hebben drie commissieleden en één uh, raadslid. En op die manier bereiden wij de besluitvorming in de raad voor. En dat betekent dat je bij bepaalde deskundigheid inbrengt in commissies. Maar dat overleg je natuurlijk in het fractieoverleg. Uh, dat doe je tussentijds nog een keer. Voor de raadsvergadering doe je nog een keer over standpunten en over eventuele moties zodat je samen probeert het standpunt van GroenLinks zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ik zit daar voor GroenLinks. Ik ben gekozen, of niet gekozen, maar in ieder geval de, op de lijst gestaan. Dat vind ik wel een voorwaarde dat je niet mensen zomaar van buiten haalt. Wel mensen die op de lijst hebben gestaan. Die dus af te rekenen zijn. Uh -huh. Het programma waarop ze gekozen zijn. Ik ga hem even in tweeën. Want aan de ene kant hoor ik u zeggen. nou ja, u, u helpt het gemeenteraadslid met het voorbereiden van allerlei dingen. Denk ik. Nou, dat klinkt bijna als een. Nou ja, secretaris, secretaris zou ik niet willen zeggen. Maar in ieder geval als een assistent. Dat meneer, meneer Vermeulen bijt ja. toch niet met het feit dat meneer Staphorstjes niet is gekozen. Ja, het je dat mag... er echt om dat, dat hij wel het woord kan voeren. Hè? En overigens, ja. dat zal hij met, uh, vol met passie doen hè? en met, met inzet. Dus ik, ik wil zijn werk ook niet uh, teniet doen. Maar hij, hij voert ook het woord, hij debatteert ook. En een onderdeel van de democratie is niet alleen stemmen, uh -huh. maar is ook de discussie. En um, nou ja, ik denk dat je bijvoorbeeld als je naar de Tweede Kamer kijkt of de Eerste Kamer... Nou, er zitten ook sommige fracties met z'n tweeën. Bijvoorbeeld de SGP in de Tweede Kamer heeft ook maar twee zetels. Uh, maar die hebben er ook niet een, een derde uh, lid ja. bij gekregen die hen kan helpen. Kijk, je kunt natuurlijk die ondersteuning ook op een andere manier doen. Hè? Dus uh, wij hebben in Provinciale Staten als VVD oh. ook een fractiesecretariaat... waar iemand ja. 15 uur per week ons ondersteunt. Nou, ik weet dat dat voor uh, zekere raadsfracties in grotere gemeenten ook geldt. Dus meneer Staphorsjes, een deel van wat u doet... is eigenlijk een soort nee, secretariële ondersteuning... Dat zou je nee. kunnen zien, maar ik zie het niet zo. Ik zie het echt van, we zijn... Uh, zijn maar eens op politiek gegaan met een bepaald verkiezingsprogramma. Daar houd je je aan, dat draag je uit en daar deputeer je over met andere partijen... Ja. om zo goed mogelijk besluitvorming te krijgen. Een de democratische besluitvorming die meerderheid beslist. Maar het geluid van alle partijen die in de raad zitten, moet wel gehoord worden. Als je daar eens iemand fractiseert, kun je niet op twee plekken tegelijk zijn. Dus dat je minimaal toch op de andere commissie ook iemand hebt... dat vind ik toch wel vrij essentieel. En dat moet er wel iemand zijn die ook op de lijst heeft gestaan... die dus ja. af te rekenen is op het programma. Maar, maar zou, zou het dan ook niet een idee zijn om uh, met andere fracties bijvoorbeeld samen te werken? Zou dat bij u in de, in, in de raad uh, mogelijk zijn? Nou, in theorie wel, maar in de praktijk werkt dat zo niet. Want dan moet je, je moet al afstemmen in je eigen fractie. He, dat doen we toch met een, mm -hmm. met een man of zes, uh, Stam je dingen af, Want Dan zit ook je, je ondersteuning bij. En iemand van het afdelingsbestuur zit er vaak bij om die politieke lijn een beetje vast te houden. Dat dus betekent dat je daar al afstemt. Dan heb je al discussie onderling. Als je dat ook nog met andere partijen moet doen, vanuit een ander verkiezingsprogramma, wordt het wel heel ingewikkeld. Ja. Het zou per onderdeel misschien wel eens kunnen maar dat ook, je aansluit bij. Hoe, hoe lang bent u nou al duurraadslid? Ik ben nu uh, 3,5 jaar duurraadslid. Volgend jaar zijn de verkiezingen en dan haalt ja. het voor mij op. Dan heb ik twintig uh, jaar politiek erop zitten en dan haalt het wel een keer op en voor En u bent de schaduw van wie? Hoe heet de man of mevrouw van wie u de duurraadslid bent? Ooni Turkut is onze uh, raadslid. Ja. En die is, uh, was met nog twee andere mensen gekozen... maar tussentijds onze partij zijn andere mensen weggegaan. Maar ik eigenlijk kan... vind ik dat we daar niet zouden moeten doen. Mensen die tussentijds de partij verlaten en dan ja. op eigen houtje doorgaan... vaak niet komen en toch hun geld krijgen. Dat vind ik veel bezwaarlijker eerder gezegd. Maar ik wil toch even terug naar het feit dat u ook namens dat raadslid kunt, kunt spreken... en dat u ook het woord mag voeren. Stel nou dat, ik bedoel, het, het is niet... Ik spreek, me... voor de goede... ik spreek niet namens het raadslid, nee? ik spreek namens de fractie van GroenLinks. Ik spreek namens GroenLinks. Ik ben daar op een kiesprogramma van GroenLinks gekozen. Ja. Dat probeer ik uit te dragen en dat breng je in de discussie, neem je dat mee. Zodat degene voor wie je discussie voert, de andere partijen en de wethouders dat die dat ja. mee kunnen nemen. Nou weten we van alle politieke partijen in dit land dat ze, ook al hebben ze, een politiek, hebben ze een partijprogramma, het niet altijd met elkaar eens zijn. geldt ook voor GroenLinks, u bent het niet altijd met elkaar eens. Dus het kan heel goed dat u ook het raadslid waarvan u het duo vormt, er inhoudelijk niet mee eens bent. Ik heb net begrepen, u houdt erg van uh, jeugdkampen. Kinderen die lekker op vakantie kunnen op ja. een kamp. Nou, misschien wilt u raadslid dat wel afschaffen. Nee, wil mijn ras zeker niet afschaffen. Of dat iets anders. er het zeker over eens. Nee, er zijn vast dingen, waar we niet helemaal over eens zijn. Ja, en wie heeft dan het laatste woord? De raadslid. Ja. Ja, die stemt natuurlijk uiteindelijk. Ja. Ja. Ja. Dat, dat, is wel, dat is wel het punt. Ja. Alleen, uh, ja, nogmaals, ook in het debat kun je natuurlijk opeens wel een andere mening uh, verkondigen. En ik heb het wel eens gezien hoor, ja. in de praktijk in de staten dat zo'n commissielid dan toch iets heel anders zegt... dan wat het statenlid uiteindelijk stemt. En dat is toch ja. een hele rare situatie. Dat vind ik ook raar, want het zou zo moeten zijn... Kijk, ik vind juist eigenlijk dat de meest zuiveren... zijn eigenlijk die duurraadsleden. Die hebben zich namelijk te houden aan een verkiezingsprogramma. Die kunnen niet... Want een raadslid gekozen is zonder last naar ruggespraak. Die kan eigenlijk verkondigen wat die wil. Die wordt nergens op afgerekend. Die dus dan zou je de raadsleden moeten afschaffen en u moeten houden. Ja, dat Alleen maar over, benoemde dat de, de politici, dat, dat is toch een interessante dat, stelling. Dat, dat is overdreven. Maar wij zijn veel meer gebonden zeg maar, aan het uh, programma... Call, of aan onze uh, eigen... Ja, programma. dat punt heeft hij hadden gehad. Dat is ons, uh, ons uh, uitgangspunt, daar maar, houden we ons vast. Maar u ja. bent feitelijk niet gekozen op dat programma. U bent benoemd. Uh, de, de, de, uw fractievoorzitter <coughs> heeft gezegd... nou, uh, u bent wel een, een goede persoon om, om mij te vertegenwoordigen in een commissie. Ja. Daar heeft de kiezer niks ja. over te zeggen gehad. En dat vind ik ja. een rare situatie. Ja. Ja. Maar mij te vertegenwoordigen, dat gaat mij al te ver. Want ik vertegenwoordig mijn fractievoorzitter niet. Mij wij spreken dingen af, maar wij nemen het standpunt van de partij, vertegenwoordig ik daar. En dat doe ik daar omdat hij het zelf niet kan doen. Maar hetzelfde verhaal komt hij bij de besluitvorming. Geeft hij dat nog een keer terug. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat het volstrekt tegenspraak zijn. Zeker nog, mijn vrijheid om zelf iets te vinden is minder groot als van het raadslid. Ik ga zo door met u heren in de studio. Ik ga naar een beller. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar? Nou, uh, ik zou de, de naam uh, nep. Uh... Politicus niet uh, willen gebruiken. Maar uh, de man van de VVD heeft gelijk. De, de duurraadsleden uh, stellen feitelijk niks voor. Ik bedoel, het is een, een, een motorverschijnsel. Want uiteindelijk uh, is het zo dat uh, de partijdiscipline die, die, die, die beslist wat er uh, allemaal gebeurt. Dus zijn, zijn voorstel om uh, dat de partijen met elkaar gaan samenwerken, ...dat lijkt mij een goeie. Maar de ja. duo stelt niks voor. Oké, okay, afschaffen, dus die duo-raadsleden. Ja, Dank u wel, Wouter. Meneer uh, Vermeulen, hoeveel kost meneer Staphorstjes ons? Dat weet ik niet precies, want dat hangt helemaal vanaf hoe, hoe het bij hem in de, in de deelraad geregeld is. Maar als ik voor provinciale staten spreek, daar hebben we ook uh, uh, nou ja, nep-politici, zeg ik maar even, nep-volksvertegenwoordigers. En die hebben uh, een vergoeding van 105 euro per uh, vergadercyclus die zij aanwezig zijn. Uh, nou, voor, ik weet mij is, dat... voor mij is dat 113 en dat is dan bruto, hè? daar moet ja. er wat vanaf. Ja, ja. ja, en ik weet dat het in andere gemeenten anders is. Bijvoorbeeld in, in Gouda, uh, een gemeente, gaat het om 400 euro per jaar. Ja. Uh, in land ook een gemeente, gaat om 40 euro per maand. En het is inderdaad ook allemaal bruto. Meneer Staphorstjes, hoe werkt u hiernaast? Op dit moment niet meer. Ik heb altijd uh, fulltime gewerkt. Maar ik ben vorig jaar ontslagen door de bezuinigingen. Ik ben ook bijna 63, dus het uh, zal voor mij niet heel makkelijk meer zijn. Om het dus ik, uh, ik doe wat vakbondswerk en voor de rest doe ik dan... Uh, nou ja, dit raadswerk. Ja, en hoeveel krijgt u per maand uh, op uw bankrekening? V Afhankelijk dit... van het aantal commissies dat ik bijwoon. Hè. Eén commissie is 113, twee commissies dubbele. En dat zijn ja. altijd maar maximaal twee commissies. Dus hoe vaker is het raadslid ziek, hoe meer uh, mensen? Nee, het nee, raadslid krijgt. is niet ziek. Het raadslid is er gewoon ook, want we hebben twee commissies parallel lopen. Ah, ja. Ik zit met een collega duurraadslid raadslid in één commissie, hij met een collega duurraadslid raadslid in de andere commissie. Dus met z'n vieren doen we het hele werk voor de. Voor, de, voor onze fractie. Meneer Vermeulen, een vraag voor u van een luisteraar. Ivo55 die zegt. Als je, het mee, als je het meer met gekozen uh, raadsleden zou moeten doen. dan moet je raadswerk fulltime en betaald maken. Nou, raadswerk is betaald. dan krijg je een vergoeding voor. Ja. Kijk, en in Nederland hebben we er wel voor. Maar niet fulltime, want de raadsleden hebben daarnaast gewoon een baan. Ja, dat is correct. Daar hebben we in Nederland voor gekozen. Oh. om te zeggen. nou ja, uh, we maken niet alle politici fulltime. maar we vinden het ook belangrijk dat die persoon er daarnaast ook nog wat doet in de samenleving... om juist die brug tussen de maatschappij en de politiek te kunnen zijn. Hè? En eigenlijk de enige fulltime politici die we kennen... zitten volgens mij in de Tweede Kamer in Nederland. Maar ook in de Eerste Kamer zijn het parttime ja. politici. Dus ik zou er niet voor, voor zijn om het aantal politici of fulltime uh, in te gaan zetten. Nee. Dan blijf. Ik ben het helemaal mee eens. Ik, mee eens. ik vind juist uh, die combinatie van mensen hebben een, een dagelijkse job of doen iets in de maatschappij. Joh. Ja. En de combinatie dat je dat ook meeneemt in je politiek Maar hoe overeen. kunt je het daarmee eens zijn? Want intussen hebben ze in de praktijk u nodig omdat ze alleen het werk nee, niet aan aankunnen. Ik vind eigenlijk dat de politici grotendeels ook nog te veel betaald worden. Ik vind, politici is een iets wat je vanuit je, je, je, je wil om de wereld te veranderen doet. Ja. En ik vind het bijvoorbeeld heel raar. Ik woon dan in een stadsdeel van 140.000 inwoners. Dus ik krijg 113 euro. Iemand met minder inwoners krijgt minder. Uh, woon in een grote gemeente, je meer. Ik vind, laat ieder raadzit nou gewoon hetzelfde krijgen. Geef ieder raadzit nou gewoon een redelijke vergoeding van een paar honderd euro per maand. En dat, dan blijft het vrijwilligerswerk, dan blijft het met motivatie. En dan is het niet een baantje geworden. Ik ben erg ja. tegen politieke baantjes. En een wethouder en een minister is een baan. Die moet je goed betalen, want die moeten goed werk doen. Ik moet ook heel hard werken. Maar al die mensen in de raadslid die uit de motivatie om de wereld te veranderen... en beter te maken in de raad gaan die moet je gewoon allemaal hetzelfde geven. Of je nou in Feen woont, of in Amsterdam, of in Den Haag, dat maakt niet uit. Maar het aparte is natuurlijk wel dat minister Plasterk en deze regering heeft gezegd... we willen het aantal politici ook verminderen. Uh, ook omdat we de ambtelijke organisaties gaan inkrimpen. Je kunt moeilijk van ambtenaren vragen dat ze hun baan verliezen... als je niet ook uh, naar jezelf kijkt als politiek. Uh, maar dat lijkt dus niet te gaan lukken. Uh, want dat wetsvoorstel om de gemeenteraad te verkleinen... dat is gestand in de Eerste Kamer. Dus eigenlijk rijk ik hem met dit voorstel... om die, uh, die nepvolksvertegenwoordigers volksvertegenwoordigers uh, onmogelijk te maken... rijk ik hem mogelijkheid aan om toch het aantal politici te verminderen. Ja. En die bezuiniging te maken. het gaat om een bezuiniging. Als ik naar nou bezuiniging wil, ik de VVD tegemoet komen. Als je nou zorgt dat alle politici niet meer verdienen als een duurraadslid... dan heb je het probleem ook opgelost. Dan verdienen we verdienen nog veel ja. meer. Ja. Meneer, meneer Vermeulen, u bent leider van de VVD-fractie in Provinciale Staat van Zuid-Holland. Ja. ja. En volgens veel mensen kan de hele provinciale bestuurslaag opgegeven worden. Dat is een discussie die ook al langer gaande is. Dus ja. Eigenlijk ja. kunt hij ook weg. Dat ja, bespaart dat, ons dat wel is, heel dat, veel dat geld. Dat bespaart ja. ons uh, meer geld dan wanneer we meneer uh, Staphorstjes wegdoen. Um, Zeker. Nou ja, kijk, het punt is dat natuurlijk de provincie ook ter discussie staat. Uh, ik ben daar zelf uh, ook heel erg actief in in dat debat. Ik ben ook voorstander van minder provincies. Maar de taken die natuurlijk nu bij provincies liggen... die moeten wel goed, uh, uh, goed uitgevoerd worden. Uh, ik vind het ook heel goed dat, uh, dat uh, dit kabinet heeft gezegd... we gaan naar vijf landsdelen, dus we gaan in ieder geval provincies samenvoegen... We gaan ook minder uh, provinciale politici uh, gaan we aanstellen. Dus al die punten vind ik op zich terecht. En je moet de overheid altijd ter discussie stellen. Maar goed, dat is natuurlijk niet het punt wat ik maak. Het punt wat ik maak is dat er nu mensen uh, werk doen. Uh, wat eigenlijk gedaan zou moeten worden door gekozen volksvertegenwoordigers. Ja. terwijl ze zelf niet gekozen zijn. Ja, en, en even nog iets. Even toch nog terug naar. naar uh, meneer Staphorstje zegt. Nou, al die gemeenteraadsleden zouden even veel moeten verdienen. Het moet geen baantje worden. Maar aan de andere kant, als we kijken dat de landelijke politie steeds weer zegt... dat die gemeentes veel meer moeten gaan doen. Veel meer decentralisatie. De uh -huh. gemeente moet heel veel gaan doen. Dan wil ik daar toch mensen... die wil ik als burger, en dat vind ik ook echt zo... wil ik er zeker van zijn ja. dat ik gemeenteraadsleden heb... die fulltime daarmee bezig zijn. Ik heb helemaal geen zin in halve vrijwilligers in de gemeenteraad. Nou ja, dat, dat is uw mening. Ik vind dat het goed is. En dat, dat is mijn met... mening, omdat ik ervan overtuigd ben... dat je zeker in de grote steden, dorpen daar gelaten... maar in de grote steden, denk ik dat je professionals nodig hebt... die fulltime zich hard maken voor een stad en daarvoor worden betaald. En dan heb je de duurraadsleden niet nodig... maar dan hoeft de gemeenteraadslid ook niet daarnaast een baantje te hebben. Nou ja, ik denk dat het heel goed is, nogmaals, dat er echt een verbinding ligt tussen de maatschappij en uh, de democratie. Hè? Dus dat er mensen ook actief zijn in de samenleving en niet alleen in de politiek actief zijn. Wat dat betreft ben ik het uh, helemaal met de andere gast eens uh, daarover. Um, dus ik ben het ik, absoluut niet met u eens dat je daar allemaal fulltime mensen van zou moeten maken. Ik denk ook niet dat de kwaliteit van de democratie dan uh, gaat verbeteren. Meneer Staphorstjes? Ik ben het ook met mijn buurman ja. eens. Ik bedoel, Wat? u moet dat niet willen. Uh, het is juist heel slecht. Bij ons is het bijvoorbeeld een maximale periode van drie zittingsperiodes... en dan moet je stoppen. Ik vind nee. het heel goed, anders kun je plusje plakken. Mensen die ja. een Beroese politici worden... die zitten er alleen nog maar om te blijven zitten. Die vinden het belangrijk dat ze kunnen blijven zitten op die stoel waar ze nu zitten... als wat ze precies doen voor de mensen waarvoor ze dienen op te treden. Okay. En ik vind dat je het moet doen voor de kiezers. Ja. Dagslaper, die mailt... In de Tweede Kamer wordt het werk van ministers ook door onverkozen staatssecretarissen gedaan. Uh, ministers zijn ook niet gekozen uh, en staatssecretarissen ook niet uh, datzelfde geldt voor wethouders hè, dat ja. zijn, die zijn benoemd ja. door de gemeenteraad dat is waar, maar dat zijn ook bestuurders. Hè? Dat zijn geen volksvertegenwoordigers. Die doen ook geen werk van volksvertegenwoordigers. We worden gecontroleerd uh, door de volksvertegenwoordigers, daar zijn we ook voor. Precies, ja. hè? dus dat is een hele andere, ja. uh, an, ander, andere discussie, denk ik. Ik ga even naar mijn telefoongast. En dat is Fons Zinken, voorzitter van de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen. Goedemorgen, meneer Zinken. Uh, meneer Zinken, u behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden. Hoe kijkt u hier tegenaan? Nep-politici moeten naar huis... Ja dat vind ik ook eh, net politici, want eh, volksvertegenwoordiger dat is een, een aparte functie, hè, die je krijgt, eh, dat is een intermediaire functie tussen het volk en de uitvoerende macht. En de uitvoerende macht dat, eh, zijn mensen die daar benoemd zijn om te doen wat de volksvertegenwoordiging eh, bepaalt. Ja, en hoe kunnen we dit probleem oplossen? Nou, op dit moment is het, het probleem dat, dat de volksvertegenwoordigers een vrijwillige baan is. En uh, in die vrijwillige tijd die zij hebben, uh, daar krijgen zij de functie niet goed vervuld. Dus uh, wij moeten denk ik toe naar een uh, beroepsvolksvertegenwoordiger uh, die de dagtaak krijgt, dus net zoals in de Tweede Kamer. Ja. Dat moet ook in de gemeente en in de provincie gebeuren. Ja, de twee heren hier schudden nee, maar die hadden al eerder verteld waarom ze nee zeggen. Ja, maar volgens mij, volgens mij is de heer Zinke ook zelf een keer uh, kandidaat geweest voor de Eerste Kamer. Hè? En, en daar uh, geldt ook dat het niet uh, fulltime politici zijn. ook juist omdat je dan de ervaring die mensen opdoen in hun dagelijks werk ook meeneemt in, uh, in hun uh, volksvertegenwoordigende functie. Dus ik denk dat zijn argument echt geen hout snijdt. Nou, maar dat... Uh, dat uh... Weerspreek ik, want ik ben inderdaad kandidaat geweest voor de Eerste Kamer. Maar de Eerste Kamer, dat zijn mensen die gekozen worden door de Provinciale Staten. Dat moeten onafhankelijke zijn. En uh, dat is op dit moment absoluut niet de, de werkelijkheid. Maar het gaat om de on onafhankelijke positie. En uh, onafhankelijke positie en, uh, als raadslid, als volksvertegenwoordiger... is ook als je geen vrijwilliger bent. Want je bent dan, hebt dan ook nog altijd een baas. En ik heb meegemaakt dat vele volksvertegenwoordigers... Uh, die uh, bij een baas nog werkte, ook de belangen van die baas moesten vertegenwoordigen. En dat is absoluut uh, verkeerd. En in deze tijd kunnen de mensen, de, uh, de volksvertegenwoordigende functie... absoluut niet meer uh, volbrengen met die vrije tijd die ze hebben. Dank u wel. Ik heb dat... al voorbeelden van tegenovergesteld, hoor. Ik ben kort geleden ontslagen bij een baas die subsidie ontving... Van de stad heb ik zelf gewerkt, en ik heb meegedaan aan de besluitvorming waardoor mijn eigen baan overbodig is geworden. Dus wat dat betreft kan het ook zuiverder dan meneer Sinken nu doet voorkomen. Maar is ook de manier waarop je er zelf mee omgaat ja, natuurlijk. Ja. Ja. Meneer Sinken, dank u wel dat u even aan de telefoon kon komen. Ik ga naar een fractievertegenwoordiger die aan de telefoon hangt. Meneer Van Hel. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, ik wilde ook uh, toch toch toch even benadrukken dat er uh, zit in de situatie, het is een dorp. We hebben uh, 21 raadsleden. Ik zit in de fractie met twee raadsleden en twee fractievertegenwoordigers. Wij doen ook uh, mee dus dan inderdaad in die commissievergaderingen, zoals dat genoemd wordt. En uh, daar krijgen wij ook uh, alleen voor uh, een bepaalde raad of uh, informatieronde, daar krijgen wij voor betaald, een vergoeding voor. Uh, maar het is gewoon nodig, omdat daar heel veel, op die avonden, heel veel dubbelingen in zitten. Dat zou echt uh, een, een raad zit op twee plaatsen moeten zijn. Ja. En, dat, en dat gaat gewoon niet. En onze fractievoorzitter is vaak ook nog de voorzitter van zo'n informatieronde of, of, of uitwisseling, zoals we dat dan in Leusden noemen. Dus dat, dat kan gewoon niet. En daarbij komt, uh, we hebben dan ook nog een paar uh, fractieondersteuners, die worden dus helemaal niet betaald. Die werken wel mee, die denken mee op bepaalde vlakken. Want je krijgt zoveel, ongelooflijk veel informatie en, en leeswerk. Maar ook uh, tal van avonden waar je toch ook je gezicht moet laten zien... als, als, als politicus door de volk gekozen. Meneer Vermeulen wil reageren. Nou ja, daar zie je het al. Hè. Er zijn ook heel veel onbetaalde fractieondersteuners... die ook niet het woord voeren in commissies. Nou, daar ben ik helemaal geen tegenstander van. Sterker nog, ik denk dat dat goed is dat je jezelf laat ondersteunen door andere mensen. Ik zie dat zelf in provinciale staten ook. Dat doen wij als VVD ook. Maar die zijn dus niet gemachtigd om in een commissie daadwerkelijk het woord te voeren namens een politieke partij. En daar zit wel een essentieel verschil in. Dus ik denk dat je die werkdruk wel zou kunnen oplossen, maar dan op die manier. Ja, maar het is, het is wel zo dat wij dus ook officieel aangesteld zijn door de Raad. Ja, en dat is dus precies het probleem. Goed het wordt ja, per ja, ik, ik, ik, ja, ik snap het probleem niet helemaal. Nee, ja, het maar het, het, het vol... is zo moeilijk om mensen te krijgen, hè, dat zitten we allemaal mee. Het is zo moeilijk om mensen te krijgen die dat werk willen gaan doen. Uh, dat kost gewoon ontzettend veel vrije tijd. Buiten je gewone normale werk om. Nou, als daar een kleine groeien tegenover staat, waar, waar hebben we het over? En, en om het alleen professioneel te laten doen, inderdaad, dat vind ik een dom voorstel... ...want dat is dan geen bezuiniging meer. Nee. Ja, ik want denk die dat... verdienen vele malen meer. Ik denk dat een van de problemen ook wel is dat heel veel kiezers helemaal niet weten dat, uh, dat dit dus plaatsvindt. Hè? Uh, die denken gewoon, wij gaan naar de, naar de stembus en dan kiezen we een aantal raadsleden. Maar wat blijkt, dat aantal raadsleden wordt daarna verdubbeld met allerlei ja. mensen die door gemeenteraden nog worden benoemd. Uh, nou, ik zou als kiezer de draad volledig kwijtraken. Ja, dan, dan toch is dat niet zo. Maar ja, ik, ik, ik, ik zie dat zo niet hoor. En ik vind voor de kwaliteit van het raadswerk blijft dit gewoon, gewoon nodig. Uh, want, want je moet dat met meer mensen verdelen. Hoe groter de fractie, hoe makkelijker dat op te vangen is. Maar inderdaad wat al eerder gezegd werd: okay. een eenmansfractie, nou, dat, dat, dat is gewoon niet meer te doen. En dan krijg je een, een kwaliteit. We hebben in Leus ook een, een, een, een lokale partij nog. Nou, daar zit één, twee man in en die hebben dan ook ja. nog twee helpers. Maar, Meneer Hel, uw punt is duidelijk. Dank u wel. Dank u wel. Heren, nog, nog even meneer Vermeulen. Uh -huh. De VVD uh, Amsterdam zoekt voor een van de stadsdelen nog vijf duo-raadsleden. Ja. Ja. Heeft u zo gebeld <laughs> en gezegd dat ze dat niet moeten doen? Nou, ik, denk dat ik zou het het niet... zeggen begin bij huis. Ik, ik denk dat dat niet verstandig is. Ik weet dat er heel veel VVD-fracties zijn die hier uh, gebruik van maken. Um, uh, dat gaat echt door alle partijen heen. Ik heb ook steun gekregen van andere partijen voor mijn voorstel. Kijk, Ik zou zeggen doe het niet. Um, want het is uh, uh, niet goed voor de democratische legitimatie. Hè. Je benoemt mensen die niet gekozen zijn, en die ja. toch dat werk gaan doen. Dus ik zou ze het afraden. U gaat ze bellen? Zeker, zeker. Het okay. is voor de VVD sowieso ingewikkeld, hoor. Want die zijn tegen deelraden, zo willen wel mensen dat deelraden hebben. Dus dat wordt sowieso Nog worden. tot slot in de laatste minuut. Aan de andere kant, hebben die lokale politici ook niet juist alle steun nodig... om de politiek te controleren? Zeker. Uh, maar ja, daarvoor hebben we dus gemeenteraden. En als je in een gemeenteraad van twintig uh, En alleen al de VVD-politici controleren is een uh, full-time job. Ja. Ik ga u nu alle namen besparen, maar... Hè? Ja, maar dat, dan heeft u het over integriteit. Uh, ja. Dat is ook wel een belangrijk punt natuurlijk. Maar dat gaat door alle partijen heen. Hè. Uh, laten we daar uh, wel over zijn. Dat is een heel ander onderwerp. Kunnen we ook in een hele uitzending <lacht> over. Ja, Dank u wel. Terug. U blijft gewoon nog, duurraadslid. Nee, want uh, mijn zinsperiode zit ook op. Na drie periodes bij ons geen plusplakkers, dus dan moeten we weg. Oké, okay, dank goed. u wel heren. Dank u wel. Ja, En uh, lieve luisteraars, wij nemen vandaag afscheid van onze stagiaire videoman Maarten Maarmans. Hij zorgde de afgelopen tijd voor de prachtige beelden op de webcam. En die gaan we missen. Maarten, we gaan je missen. We love you. Tot maandag en dan zijn we zitten weer in de gele bus. Oh, Tot in de hangmat. Weer of geen weer. Dit is de Nederlandse zomer. Dan kom ik op twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen deze week leven na de sport. Vandaag Mark Lots. Hij was profwielrenner. Nu staat hij voor de klas als wiskundeleraar. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio, Radio 1. Het nieuws van alle kanten.